4 uur, Genee van Brakel met het NOS-journaal. De vier verdachten die in Limburg zijn opgepakt... omdat ze betrokken zouden zijn bij de handel in gevaarlijke stoffen... worden vandaag voorgeleid. De rechtercommissaris bepaalt dan of er genoeg reden is... om de twee mannen en twee vrouwen langer vast te houden. Ze werden zaterdagavond opgepakt... omdat ze het zenuwgas Sarin te koop hadden aangeboden. Het hele paasweekend is er gezocht naar het gas, maar er is niets gevonden. Volgens het OM hadden de vier geen terroristische plannen.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 Bij een kettingbotsing op de A50 zijn aan het eind van de avond vijf mensen zwaar gewond geraakt. Een van hen is er slecht aan toe. Bij de aanrijding waren vier auto's betrokken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De A50 naar Apeldoorn was tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord enkele uren dicht om de ravage op te ruimen. Rowan Herzen, Glennis Grace en Treintje Oosterhuis... zijn enkele van de artiesten die op 30 april optreden... tijdens het Koningsconcert in Ahoy. Ook Edcilia Homley en Jim Bakkum doen mee. De komende weken worden meer namen bekendgemaakt. Ze worden begeleid door het Metropoolorkest. Hoogtepunt van de avond is de uitvoering van het Koningslied. De bedoeling is dat in heel Nederland wordt meegezongen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... kijken dan in Amsterdam via een videoverbinding live mee.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 De laatste dagen was Ron, topkok Ron Blauw vaak in het nieuws. Vanmiddag zit hij bij Dit is de Dag in de uitzending hier op Radio 1. Hij levert namelijk vrijwillig twee Michelin-sterren in... om een nieuw restaurant te openen voor een wat beperkter budget. Naar aanleiding daarvan praten wij in Dit is de Nacht over uit eten gaan. Bij ons aangeschoven in de studio zijn Lotte Boonstra en Eva Bullens... van het REL-restaurant. En ze hebben ook een en ander meegenomen. Wat staat er allemaal? hebben we hier wat hapjes meegenomen. Dit is gemaakt door een van onze koks. En ik denk dat je maar gewoon moet proeven. Lekker. Um, Mag ik? Ja. Wat is het? Kun je er uh, iets over zeggen? Ja, het ene is een um, dadel chocolade. Het, het is allemaal zoet. Omdat oh, um, al het harde op is op. Tijdens het, <laughs> oh. het uh, Pasen. Mm. Het is een, een, een dadel uh, brownie en een andere is een cranberry granen, is het lekker koek. Ja, dat is uh... jullie ook. <laughs> <laughs> we hebben al genoeg gehad, we hebben ja. heel veel van dit eten. Oh, dus echt allemaal voor mij en voor de technicus. Wauw, uh, jullie zijn dus van het rel restaurant ja, een concept uit Utrecht. Uh, terwijl mijn mond nog een beetje vol zit, wat is het precies? Het rel restaurant is een restaurant waar. Uh, wat net als een ander restaurant alles heeft. Um, koks, uh, leuke servies, um, muziek. Alleen, we hebben geen ingrediënten. Daar zorgen onze gasten voor. Dus het is een restaurant waar um, ja, de ingrediënten... wel met, uh, na een boodschappenlijstje wat ze van ons hebben gekregen... zelf voor de ingrediënten zorgen. En daar gaan wij dan van koken te plekken. Dus het is uh, altijd een verrassing, wat er ook voor onszelf. Wat er op tafel komt. Laten we zo verder over praten, over hoe het dan precies gaat. Wat dan het resultaat is, doen we naar deze plaats. Of Love van ABC. Lotte Boonstra en Eva Bullens, nogmaals welkom. Jullie zijn van het Rijl Restaurant. Uh, Eva, je vertelde al iets over hè, hoe het werkt. Mensen uh, moeten hun boodschappen meebrengen en daar wordt dan mee gekookt. Dat is het idee. Hoe vaak is het al gedaan? Want het is niet, iets, het is niet een vast restaurant, hè? Um, we proberen het één keer per maand te laten plaatsvinden. Uh, we zijn er een december mee begonnen? Nee, november. Oh, november. Het is nu vier keer hebben we het gedaan. En dan hebben we ook nog een ander soort editie. We doen ook nog hapjes edities op openingen. Ja. Verzorgen we uh, dan het eten. En dan iedereen, elke gast die naar de opening komt, moet dan een ingrediënt meenemen als een soort van toegang. En daar koken wij dan van. Dat hebben we ook twee keer gedaan. Dus donderdag hebben we weer een editie. Dat zou dan de zevende editie zijn van het trouwrestaurant restaurant Of de zesde. Dus dat ja. zijn al heel wat edities in vrij korte tijd. Ja. Dus het is een succes. Ja, ja het was, ik denk niet dat we verwachtten dat het zo populair zou zijn. Nee, het was echt een waanzinnig succes. Elke keer als we een editie opengooien, dan um, zitten we binnen twee dagen vol. Zo. En, wat de laatste... en hoeveel mensen kunnen er dan op afkomen? Hoeveel mensen is er plek? Normale edities doen we veertig man. Het hangt af van de locatie, want we um, zijn steeds de gast op andere locaties. Maar we hebben ook een mega-editie gehouden om onze hele inboedel bij elkaar te ruilen. En daar zijn honderd uh, mensen ontvangen. En um, ja, wat is het idee erachter? Hoe, hoe is het zo ontstaan? Het idee was um, dat we dachten, als je, het is eigenlijk een zomeridee. Dat je, als je in het park zit op zondag en je... Honger dan kun je naar Albert Heijn gaan voor een laden of ergens een pizza halen of zo. En, en dat vonden we een beetje jammer en we dachten: hoe leuk zou het zijn als je gewoon dan een courgette haalt, of een, iemand anders haalt kaas en je haalt ze allemaal spullen. En dan ga je in het park gaan we een soort pop-up restaurant waar we dan gaan uh, met al die ingrediënten die iedereen mee heeft genomen gaan koken. Maar toen in de zomer was het best wel snel voorbij eigenlijk. <laughs> Ze zijn we in de winter er maar mee doorgegaan. Ja. En een pop-up restaurant, wat ja. is dat? Nou, meer dat je gewoon ergens zegt, we, gaan, we staan volgende week daar. Dat is meer het idee, zeg ja, maar. Het okay. is dus niet echt iets gepland, maar meer als het mooi weer is. Um, we zijn nu ook nog bezig om een uh, bakfiets om te bouwen tot mobiele keuken. Zodat we deze zomer ook kunnen gaan doen. Wat het eigenlijk idee was. Cool. Dus daar is het een beetje door ontstaan eigenlijk. Maar waren jullie al bezig met, met dit soort concepten? Of, of niet? Of, want zoiets ontstaat niet zomaar, toch? We mm, hebben een, een bureautje. Waar uh, komt de aap uit de maan? <laughs> <laughs> We hebben een actiebureau. Billens en Boonstra actiebureau. Ja, dat zijn eh, jullie. Dat zijn wij. En um, ons bureautje ja maakt actie eigenlijk wij uh, verzinnen dingen die wij zelf belangrijk vinden die de stad leuker en leefbaarder maken die mensen een ervaring geven om zo eigenlijk plezier te maken ja. en, en om de wereld een stukje ja, ze ja om de wereld een <laughs> stukje ja, ik geef even, even aan ja. <laughs> om de om de wereld een stukje leuker te maken dit... Oké, okay. het oh, is wel het is wel echt ideaal dus of een beetje ja het dus moet ook geld opleveren. Nee, nee. nee? Oké. Okay. Nee. En meer kunstenaars dan ondernemers. Ah. We vinden het leuk als het. het is leuk als je met hetgene wat je zelf hebt bedacht en hebt opgezet op een gegeven nee. moment geld verdient. Maar Jullie willen niet... de wereld mooier maken. Ja, ja, leuker. Mensen en, en, gelukkig maken. Op welke manier dan? Met, wat we heel erg leuk vinden om te doen is aanbod creëren in plaats van op vragen gaan. Dus we bedenken eigenlijk uh, ideeën die we zelf leuk vinden in de openbare ruimte met mensen. Wat ook belangrijk is, is dat het publiek niet uit ons netwerk komt. Preken voor eigen kerk vinden we wat minder interessant dan dat we echt mensen die de krant hebben gelezen of zo. En wat willen jullie maar, dan preken? Nou, wat, is, de, jullie, wat nou, is jullie boodschap? Ik denk dat de belangrijkste boodschap is: is dat er actie moet zijn en dat mensen dingen moeten doen en dat mensen um, misschien ook wel hun huis uit moeten komen. We krijgen heel vaak naar een restaurant krijgen wij altijd de vraag van mensen die komen naar ons toe en die hebben dan heel lekker gegeten en hebben een leuke avond gehad en dan komen ze aan ons toe. Waarom doen jullie dit? En dan denk ik, als mensen die vraag alleen al stellen waarom doen jullie dit? Dan zetten we mensen al aan het denken dat je dus mm. kennelijk iets kan doen waar je niet altijd geld voor hoeft te verdienen of waar je wat niet altijd misschien een direct doel heeft. Um, maar mensen wel een hele leuke fijne avond heeft gegeven... dat mensen bij elkaar zijn. Is dat dan het doel? Mensen een fijne avond bezorgen? Mensen die je niet kent? Nou, nee, dat is niet ons... We zijn geen entertainmentbureau. Ik bedoel, RTL 4 bezorgt je ook een leuke avond. Maar jij zei, nee, uh, we willen niet uh, preken voor eigen parochie... maar je zei preken. Wat willen jullie dan vertellen? Wat is de boodschap volgens jou? We hebben bijvoorbeeld een keer een dropping georganiseerd omdat we vonden dat op vrijdag we altijd in dezelfde kroeg stonden. En het zou heel leuk zijn als Vincent Maartensdijk in de kroeg stonden. En dan was het wel leuk als we daar via Baar mensen door het bos naartoe gingen sturen. En dat is. Ja, het is niet alsof we dan zeggen: Je mag niet op vrijdag elke keer in dezelfde kroeg staan. Maar het zou wel ja. leuk zijn om een keer met z'n allen. Dus wat jullie, actiever te worden. Zei, en iets anders we willen tevinden. actie, uh, zei je, Lotte. We ja. willen mensen uit hun huis en, halen. Ja. Dus mensen uit een comfortzone halen. Ja, misschien is dat het ook wel. En het, wat ook een beetje onze achterliggende gedachte... misschien wat het idee van het reel restaurant ook is... is dat we heel vaak merken dat er dingen um, niet gebeuren. ideeën die mensen... ...hebben omdat daar de middelen niet voor zijn. Toen dachten: we, nou, als wij ons eigen restaurant willen opzetten... ...kijk, als wij een gewoon restaurant zouden willen opzetten... dat zou ons nooit lukken. Die startkapitaal nou. Ja. Dus als we dat allemaal niet zoeken en het op een manier... Opbouwen dat is iedereen bijdraagt. Dus alle mensen die komen, dragen bij door ingrediënten mee te nemen. Wij dragen bij door wat tijd te investeren. Onze koks dragen bij door ook hun tijd te investeren, maar krijgen daar ook een beloning voor in de vorm van goederen. Um, en, en, en zo kan goederen? Je, goed, ja. We vragen iedereen die iets gast is in ons restaurant... niet alleen maar die ingrediënten mee te nemen... maar ook uh, goederen voor ons personeel. Dus bijvoorbeeld als ons personeel een nieuw boek wil hebben... dan nemen ze ook dat nou ja. boek mee. Of als ze een nieuwe kaasgaaf willen hebben... dan krijgen ze ook een kaasgaaf. Yeah. Zo proberen we een klein beetje... Want het, het, het werk te compenseren. Al is dat niet echt nodig, omdat het ook nog eens. Ons restaurant is heel populair om in te eten, maar het is ook heel populair om in te werken. En we krijgen heel oh ja, vaak. Dus ja, daar hebben jullie geen moeite mee? Om, nee, om absoluut personeel niet. Te vinden. Nee, we krijgen zelfs te veel aanbod van mensen die allemaal zeggen: van Nou, mogen we ook een keer. En komen dat zijn komen. ook al mensen die wat kunnen. Ja ja We komen zo meteen te spreken over... Ja, wat jullie dan maken met alles wat er dan wordt geleverd. Maar nog eventjes uh, mensen uit een comfortzone zone halen dus. Uh, uh, uh, mensen tot actie bewegen. Uh, en en dus, ook, dus laten zien dat je dus met weinig nou, veel kan. Eigenlijk, dat je eigenlijk alles kan doen en maken wat je wil. Als je dus een restaurant wil maken, dan kan dat. Dan hoef je alleen maar mensen bij elkaar te verzamelen. Dus eigenlijk, zijn jullie eigenlijk draait dan om... jullie zijn pleit van de maakbare wereld. Ja. Mooi, Ik mooi vind het he? maakbare wereld. Ah. Dat je alles kunt doen wat je zou willen. Is dat de maakbare wereld? Ja. Het klinkt als een boekenterm. Ik zeg maar wat. Een passieve, passieve term, maar... Nou ja, weet je, kijk, een, een stad of een samenleving... Je, je maakt het door de mensen die er zijn. En de dingen die gebeuren moeten we zelf doen. Dus ik, ik, ik praat een beetje in algemeenheden. Maar het is wel een beetje... Maar waar, waar komt dit dan vandaan? Zijn er uh, dingen uit jullie eigen leven... waardoor je dit dan zegt? Uh, waardoor je denkt, er moet wat gebeuren. Bijvoorbeeld dat ook dat bureau meer... wat jullie samen hebben opgezet. Ja, hm? Dat komt toch ergens vandaan? Waar komt dat vandaan? Nou, het is meer dat... Dat zeg maar, dat je, je kijkt heel erg op de, naar instanties, naar een, een schouwburg of een, een, een bioscoop. Grote of instellingen een, die macht maar, hebben, die van alles kunnen. Nou ja, of een restaurant waar je naartoe gaat. Maar mensen vergeten dat, dat, dat daar ook gewoon mensen werken. Die, die ook gewoon een keer iets hebben bedacht. en dat hebben gedaan en nog steeds doen. En dan, wij, mij lijkt het altijd heel tof om zelf ook zoiets nou, eigenlijk, niet eigenlijk te, te zijn worden. Eigenlijk eigenlijk, maar... wat dat betreft, dan een beetje kind gebleven, kun je het zo zeggen? denken in mogelijkheden. Nee, Ondernemen? Kind? Maar ja, als kind denk je van, eh, ik, wil, uh, ik wil een restaurant beginnen. Ah, dat ga ik gewoon doen later. En dan later merk je, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. En jullie denken, het kan wel. Ja, Maar we weten ook dat het kan. Maar ik denk niet dat... Ja, de meeste mensen die denken dus niet dat het kan. Ja, maar, maar daarom... Ik vind, ik vind niet dat je dat aan kinds moet toeschrijven. Okay. Of, of misschien zijn de volwassenen dan... Nee, nee, ik vind niet dat, dat Ik vind dat dat eigenlijk in een mens moet zitten. Maar dat, ja, maar dat zit er dus blijkbaar niet. Want jullie willen een boodschap overbrengen. Dat het kan. Maar de boodschap is ook een beetje waarom wij dingen maken. Dus waarom maakt de kunstenaar een schilderij. Omdat hij dat gewoon graag wil maken. En niet omdat daar per se markt voor is. Of omdat daar al een publiek voor is. Of dat daar al iets een, een, een expositie voor is. Omdat hij dat wil maken. En zo werken wij ook. We denken iets wat we graag willen doen. Organiseren. of Het kan ook iets anders zijn. En daar zorgen we dan voor dat het ook plaats heeft, of wat dan ook. En zo werken we, zeg maar. Dus, ja, dus maar gewoon... er zit dus wel een gedachte achter. Ja. ja. En maar je is ik merk dat jullie meer zelf af en toe een beetje moeten nadenken over, wat is de boodschap daar ook weer precies? Hoe moet ik dat verwoorden? ja, maar het is ook een beetje omdat we het niet doen met een gedachte of zo. Ja, het is niet alsof het zeg maar, met één pitchline nee. onze hele, hele werk, wil ik niet zeggen, maar dat je de dagelijkse werkzaamheden kunt omschrijven. Ik wilde het woordje zingeving gaan gebruiken, maar dat niet. <lacht> ja, we zitten benieuwd. bij de dus, uh, jouwe. <lacht> Wat wil je daarover zeggen, Lotte? Dat kwam opeens in me op. Maar het kwam meer omdat Eva zo zei... Nou ja, waarom maakt een kunstenaar een kunstwerk? En waarom maken wij het ruilrestaurant? En ik denk, toen dacht ik... Nou, misschien is het woord zingeving dan... in een heel mooi woord. En wat is dan... Uh, aan het... Welke betekenis heeft het dan... voor jou, binnen dit concept? Het geeft ook vorm, toch, aan je... Nee, Lotte. Oh, sorry. Oh. Laat het dan even. Ik was heel blij ze vullen ja. elkaar aan. Ja, niet, ja. Maar zingeving? En, in welke zin dan? Nou, dat je, dat je iets toevoegt aan de wereld. Dat is toch wat we allemaal willen doen? Lijkt mij. Ik denk dat mm -hmm. dat het, het doel is van wat, wat de meeste mensen willen hebben. Dat ze iets willen toevoegen aan de wereld of de wereld... Indirect een beetje. En dan is wat jullie willen laten zien dat er meer mogelijk is dan je misschien denkt. Nou ja, wij hebben nu een restaurant toegevoegd. Het is misschien niet heel groot, maar het is wel iets. En we hebben nu al heel veel mensen bij ons gegeten. En die hebben allemaal al een restaurant gekregen in hun leven. Ja. Ja. Wil je nog iets aan toevoegen? Nee, nee, nu, nu niet meer. <laughs> ja, dat is wel mooi samengevat. En wat het dan allemaal oplevert, wat voor lekkers dat dan allemaal wordt. Uh, mensen moeten dus zelf boodschappen meenemen en daar gaan de koks mee aan de slag. Wat het dan wordt. Ja. We hebben nog een die... supergoed idee wat we ook nog gaan doen. Ze dus zullen het ook vertellen over dat uh, mensen ook moeten corveeën in ons restaurant. Oh, yeah. Mogen we <laughs> dat vertellen? Straks. Oh. Naar Air Clapton. Chakaka. Yeah. Ik klapt een, een chakak en Chakakaan, en call that get over uit 2013, een nieuw nummer. Ik heb vanavond helemaal niet gegeten nog, ik had het toch wel een beetje trek. Wilt u wild eten? Uh, ik eet altijd erg rustig, maar bij ben vliegen de vonken van bestek af. hebben. Ik zeg net tegen mijn man, hadden wij dit restaurant maar eerder ontdekt. Nou, wat leuk om te horen. Lekker eten is belangrijk. Ja, Ron Blauw begint een nieuw restaurant. Hij levert zijn sterren in en hij begint een restaurant met een wat... Bescheidene kaart met wat kleinere prijzen. En daarom hebben we het over uit eten gaan. Met Lotte Boonstra en Eva Buddens. Ze zijn van het Rel Restaurant. En uh, we hadden het er net over. Ja, mensen moeten dus boodschappen meenemen. Die krijgen van jullie een lijstje. Die mensen die zich aanmelden. Met ja. categorieën. Met categorieën. Hoe werkt dat precies? Ze krijgen een lijstje met een verplicht ingrediënt. Iets wat we altijd nodig hebben. Zoals boter, olie, zout. Kruiden. En ook met hoeveelheden erbij? Of dat niet? Ja, daarbij wel. En dan krijgen ze een categorie, één of twee categorieën, meestal twee. Um, wat kan zijn aard, knol, gedroogde pulvruchten, maar ook dingen als Zuid-Afrika of Azië. En dan mag je het zelf invullen? Ja. Als je We wilden ook gaan experimenteren met vormen, bijvoorbeeld vragen iets vierkants. <laughs> of... Oh, dat is lastig. Kaas ja. is vierkant. Oh ja. En brood is eigenlijk ook al vierkant... Ja. als je zo'n ja. lelijk casino brood meeneemt. Neemt. En we <laughs> moeten mensen niet meenemen, dat heb ik niet gezegd. Um, rechthoekig. Ja, dat is rechthoekig, ja. maar ja, dat mag onder okay. de categorie vierkant. Oké, okay, dat mag dan. Ja. En dan nemen mensen dat mee. Uh, wanneer leven ze dat dan in? Hoe laat is dat dan als, als het restaurant s avonds is? Dat verschilt... Um, meestal rond zes uur. Ja, meest, meestal rond zes uur, maar... Toen we de editie van met 100 man hebben gehad, hebben we gezegd... Oh nee, toen hebben ze ook om zes uur laten inleveren. We hebben één nee, keer gezegd... Dat was om vier uur, meen ik. Klopt, dat was om vier uur. Maar toen zijn we wel meteen begonnen met koken. Maar we hebben ook één editie gehad, toen hebben we geëxperimenteerd. en hebben we bedacht, we laten mensen smiddags de ingrediënten meenemen. En dan kunnen wij aan de slag. En dan kunnen s'avonds de mensen komen eten. Maar dat is eigenlijk um, de helft van de lol er al af. Dus dat doen we niet meer. Wat is Wat is de lol? Omdat mensen allemaal tegelijk binnenkomen en die ingrediënten allemaal zien liggen. En de kok ook een beetje zo, panie, niet panikerend, maar een beetje vol enthousiasme. En, en adrenaline. En zien, ja. Dat, dat vinden en dat mij... zijn professionele koks? Ja. Die in restaurants werken? Ja. En vooral een passie hebben voor koken. En wat het dan oplevert, dit is weer een teas, dat horen we zo. Maar eerst, uh, het is niet alleen eten, er is meer. We hebben ook um, bij de 100 personen editie dachten we... we moeten iets doen waardoor 100 personen... Um, bij de grote editie was dat ook zo lang uh, willen wachten op een eten. Dus toen hebben we uh, Sannes Drankorgel gevraagd en Jet Lasterie. Yes, uh, wat is uh, Sanne Sannes Drank Drankorgel? Sannes Drankorgel is een, uh, een, uh, een, een, een zangeres met een orgel... die ja. mooie uh, t, um, eigenlijk op het moment zelf liedjes maakt. Uh -huh. En Jet Lasterie is onze huisdichter... die uh, ja, ook over de gasten en het eten zelf uh, verhalen vertelde. En uh, zij is wakker. En aan de telefoon. Jet, nacht. Hoi, nacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wat doe jij als je uh, komt optreden bij het Reel Restaurant? Ja, wat doe ik? Um... Ja, ik heb een beetje alledaagse dingen die ik heel uh, leuk vind om te beschrijven. En uh, daar maak ik uh, korte verhalen van of gedichten. Of spreekbeurten bij wijze van spreken. En dat kom ik dan voordragen als de mensen gaan eten. En een van die verhalen uh, wil je nu voordragen, begreep ik. Ja, dat klopt. Voor de luisteraar. Zodat de luisteraar een beetje een indruk krijgt... van wat er allemaal kan gebeuren zo tijdens een avond in het railrestaurant. Ja, dat klopt. Jet, ga je gang. Oké, okay. yes. Zeep. Hallo, ik ga uit eten. Zo, eens even kijken. Ik ga naar het restaurant. Ja, ik loop over straat nu. Ik heb mijn portemonnee bij me en wat fooi. Ja, in het restaurant geef ik graag fooi als het lekker is. Als het niet lekker vindt, dan geef ik ook fooi. Maar gewoon wat minder, snap je wel? Zo, ik zie een restaurant. Dat staat er opgeschreven. Ik ben benieuwd of dat iets is wat over het restaurant zegt. Zo, ik zit in het restaurant nadat 30 mensen mij hebben aangestaard. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, zeg ik. Welkom, dit is de kaart. Ik kan u alvast mededelen dat wij vandaag een speciaal menu hebben samengesteld. Die bestaat uit dit, dat en dit, dat en dit. Ik hoor het al niet meer. Ik moet namelijk plassen. Als je moet plassen in een restaurant, dan weet iedereen het al. Hoe laat het is. Die mevrouw die moet plassen, denkt het hele restaurant als je opstaat. Zeg nou eerlijk... Je denkt nooit als iemand van tafel opstaat, goh, die gaat even stofzuigen. <lacht> of, oh, die mevrouw die gaat even met de borden smijten. <lacht> of, oh, prima, die mevrouw die gaat even de muziek wat harder zetten. Nee, je krijgt al direct een stempel op je hoofd gezet. Toilet. En als je de mevrouw, mevrouw dan weer dat deurtje uitkomt, heeft ze dan wel haar handen gewassen. Ik was mijn handen. En ik laat altijd voor de duidelijkheid maar een groep druppels aanhangen. Want dan is het tenminste duidelijk dat ik weer met schone handen achter de wortelsoep met tuinkers kan klimmen. Ik ben er weer. Ik heb geplast. Maar wat moet ik nu doen als ik nu nog een keertje moet? Kan dat dan wel? Verklaren de mensen mij dan voor idioot als ik weer opsta en zo? En weer dezelfde route neem in het restaurant en een toiletdeurtje inga? Wat denken de mensen dan in het restaurant? Goh, ik heb geen gêne, maar ik vind het toch een ingewikkelde situatie. Nu ik er steeds langer over nadenk, moet ik dus nu echt weer plassen? Oh jee. Even kijken, wat zal ik doen? Ik sta op en daar loop ik. Hop, ik ga de deur weer in. Hop, ik ga de deur weer uit. En ja hoor, ik zie de mensen kijken. God, die mevrouw is weer geweest. Heeft ze de race? Kak! Ik ben vergeten mijn handen te wassen. Nu zien de mensen dat ik mijn handen niet heb gewassen. Wel draag ga ik terug. Een kind naast mij mompelt. Mama, die mevrouw die is niet helemaal lekker. <lacht> Ik geniet van het eten, betaal en geef veel fooi. Buiten weet ik het zeker. Ik houd stiekem van dat toiletgeklooi. Jet, yes, dankjewel. Oh, je wel. Dit doe jij dus uh, in het railrestaurant. Ja, dat klopt. Wat is volgens jou de kracht van het railrestaurant? Uh, de kracht van het ruilrestaurant is dat dat heel... Uh... ...oprecht is of zo. En dat je ook uh, veel meer bezig bent met, met wat je eigenlijk aan het eten bent. En uh, dat heeft dan vooral te maken met dat het... Uh, ...het is een beetje een ontdekkingstocht. Omdat als je overzien meeneemt, tien overzien ...dan zit je een beetje zo uh, te wachten tot, om te kijken waar die overzien in terugkomt. En dat heeft iets spannends. Ja, ja. dat je iets meeneemt van je, van je eigen als daar... ...en dat dat terugkomt in andermans eten ook. Oké, okay, Jette, ja. dank En lekker slapen. Alsjeblieft. Ja, bedankt. Initiatiefnemers zijn Lotte en Eva. Uh, staat van tevoren al vast, of een beetje vast, wat er wordt gemaakt of helemaal niet? Helemaal niet. Nee, nooit. We weten namelijk niet wat we krijgen. Maar wel een beetje, toch? Door die lijstjes. We weten dat we niet alleen maar pasta krijgen, maar dat we wel... Groente. groenten, um, soms doen we vega, soms doen we het vlees en vis. Dus we weten wel in wat voor categorieën we krijgen. Maar nu we de categorie meer gaan opengooien naar Azië, Afrika <laughs> en de um, dan wordt het, dan dan ons wordt ons het wat spannender. Ja, en hoe gaat het dan? Dan, dan wordt er van alles meegebracht dus... en dan wordt er gekookt door, door de koks. Um, wat levert dat op? Een hoop plezier en stress in de keuken. En qua uh, eten? Wat, wat is het resultaat? Um, wat, wat is het zo al, al gemaakt? Ik denk ook wel dat, de, dat het succes de, we, komt doordat we, um, we voor de eerste editie een goede kok hebben die noemen. heel lekker eten maakt. Heel ja. lekker eten? Ja, het is niet een ratatouille van smakeloze dingen bij elkaar. Ja. Nee, we moeten een beetje nog gerecht uit je hoofd. Uh, voor de meeste edities hebben we 15... 15 gerechten. Ja. 15 gerechten. Ja, 15 gerechten. 15 gangen. Ja, ja, 15 gangen. Maar dat zijn dan kleine hapjes neem ik aan. Een soort tapas. Ja. ja, sommige wat groter, sommige uh, wat kleiner. Bijvoorbeeld, wat ik heel uh, leuk vond was dat uh, er een keer iemand, gerechten moeten we noemen. Ja, gerecht. Iemand dat zes hey, risica, venkels he, meegenomen. <laughs> zes venkels. Ja, die dacht, ja, ik kan één venkel meenemen, maar dan proef je dat misschien niet. Ik neem er zes mee. En iemand dat Komijnenkaas. En toen dachten we, moeten we nou met die kamijnenkaas, Zullen we iedereen een boterham met kaas geven? Maar toen dachten we opeens dat Fenkel en um, Komijn heel lekker waren. Ja. Toen hadden we dus Fenkel uit de oven met gesmolten kamijnenkaas gemaakt. En, en, en zoeken jullie dan ook nog wel eens even tussendoor op Google om te kijken of het samen kan? Soms wel, als we echt veel van <lacht> een ingrediënt. Nee, dat niet. Maar we hadden, soms hebben we echt veel van een en Dan zoeken we heel eventjes snel een recept. Ja, maar is er wel zo'n ingrediënt waarvan in jullie ja, ja, oh ja, gebruiken er echt helemaal niks niet. mee? We gebruiken ook veel niet, want anders wordt het een soort gaarkeuken, weet je wel. Ja, ja. Dus soms kunnen we met hele leuke dingen zelfs niks, omdat het misschien te weinig is of net niet past bij de rest. Lotte? Je wou wat zeggen? Oh, ja, ik of? stond er boven om die te zeggen, maar nee, ik was gerechtjes aan het bedenken, maar ik was even aan het opzoeken op de menukaart. Um lekkere soepen maken we ook. Maar... Heel veel soepen, pompoensoep. Uh, oh viskoekjes. Oh dat was een hele goede. Viskoekjes met. Uh, die heb je ook gehad, Maarten. Uh, viskoekjes met. Ja, ik ben er de, geweest. Met de chili, gember, mango. Ik Chutney ben vegetariër, South. dus die heb ik nog niet gehad. Oh, die heb ik niet maar gehad. Nou, dat was, lekkere was een andere. hele goede. Was dat? Heel ja. veel stoofpotjes maken we ook. Heel veel salades. Ehm... Um, en dat is voor mij ook het leuke, dat iedereen heel erg verrast wordt... dat het eten ook zo lekker is, want we hebben een hele goede kok. Hey, en en um, hoeveel kost het ongeveer per persoon? Of ligt dat helemaal niet vast? Je hebt natuurlijk ook vrije keuze. Ja, maar nou, we zijn geen alternatief niet voor al kwijt. goedkoop uit eten gaan. We willen ook niet duur uit eten gaan, maar het is, niet, het is geen... Het is niet voor mensen die hebben. Maar van wat ben je dan minimaal kwijt? Ja, ligt er een beetje aan. Ik denk rond de 10, 15 euro. Nee, minder. Ik denk als je minimaal, als je dus het lekker op één lijn. Ja, maar dat, dat is onze kracht. Ja. Nou ja ook, we hebben, we hebben, we, we, ja, we hebben veel uh, meningsverschillen, maar dat maakt ons houdt ons scherp. Ja, dat is waar. Ja. Dat jij zegt minder, maar ik denk wel minder. We hebben ook een keer gehad dat iemand uh, die had uh, voor 40 euro vis gekocht. Want die heel graag maar uh, lekkere vis wilde hebben. En ik denk dat mensen zich wel een beetje verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van de producten die ze meenemen. Want ze weten dat er een heel restaurant van gaat koken. En ze weten dat er echte koks van mee gaan koken. Dus die willen niet aankomen met een casino-brood. Ja. Hun ja. Casino brood. ja. Dus ze kopen wel wat duurdere producten. Ja, maar je mag wel natuurlijk gewoon naar de Aldi of, the Lidl of uh, ja, de Lidl. Ja, de natuurlijk. Ga lekker naar je groenteboer om de hoeken. Ja. vragen ja. om tips en neem echt het gekste. Ja. We hadden het eerder over uh, jullie motieven oh, om, om hier aan te beginnen. En ik vroeg me ook nog af, uh, het draait natuurlijk dus om ruilen. Het is het REL-restaurant, je neemt zelf wat mee, daar wordt wat mee gekookt. Uh, je hoeft dus geen uh, geld mee te brengen. Um, um, is, heeft dat ook uh, um, um, een reden? Is het bijvoorbeeld... Uh, Anticapitalistisch dit initiatief? Nee, we zijn niet anti. Ja, yeah, wij zijn nooit tegen iets. Wij zijn alleen maar voor iets. Dus we zijn maar je dus... snapt de vraag wel. Ja. Of we ant nee, het is meer dat je... Je kunt inderdaad gewoon... werk naar je werk gaan, salaris verdienen... van het geld uit eten gaan. Mm -hmm. Maar je kunt ook zonder... Uh, jij, hoe jij aan die spullen komt, maakt ons in principe niet uit. Je kunt ze natuurlijk bij de Albert Heijn koken, maar je kunt het ook zelf verbouwen. Of je zou ze op een andere manier kunnen ruilen. Dus het is meer een ruil-experiment dan tegen het kapitalisme. Ofzo. Yeah. En daar is Lotte het mee eens? En, ja, daar ben, ben ik het mee eens. We zijn het ook, ook wel vaak met elkaar eens hoor. <lacht> um, ik ik sluit me er nou helemaal bij aan. En, en dit is nu dus iets waar jullie. Geen geld mee verdienen? Ofwel, stiekem, toch? Nou, we hebben iets om want kijk wij vinden het heel belangrijk om dit op deze manier te blijven doen. Alleen we weten ook dat ons personeel die zegt over een tijdje ja jongens, het was leuk geweest, maar we worden je weet je we doen wij werken heel veel en na een tijdje en ik denk ons personeel ook werkt heel vaak zonder geld en na een tijdje word je wel moe. Ja, ja. En dan raakt je motivatie op en is de nieuwigheid eraf en dat, dat, dan willen we toch wat meer voor terug hebben? Ja, ja, in plaats dus? van dat nou, Wat we gaan jullie doen? We hebben bedacht dat we ons uh, concept kunnen um, verkopen aan bedrijven. En dan uh, kunnen we voor bedrijfsuitjes, personeelsuitjes... kunnen we helemaal verzorgen. Um, maar dan moeten alle gasten die bij ons komen wel nog steeds de ingrediënten meenemen. En dan betaalt het bedrijf betaalt ons uh, geld om het helemaal te regelen. Wij kunnen het personeel inhuren en wij doen nog steeds met de boodschappenlijstjes. En dan kunnen zij met z'n allen komen eten met heel veel mensen tegelijk. En als we dat zo doen, dan kunnen we ons personeel uitbetalen op deze avond. Maar dan kunnen we dus ook nog onze eigen ja, avonden ja. voor de Vannaast, andere mensen ja. houden. En dan hoeven we daar niet zo over in te zitten. En jullie willen dus een corvée-diensten gaan introduceren? ja. Dat lijkt me echt fantastisch. Nou, leuk zo, dan, lijkt. dan ga je uit eten en dan, uh, dan heb je Corvée. Nee, het moet, je moet het niet zien als Corvée, je moet het zien als een uurtje meewerken. En, um, het... Ik stond te popelen hoor, de keer dat ik er was. Ja, iedereen ja. wil heel graag helpen toch? Ja. ja heel graag. Maar we dachten zo, als we een soort van schema maken, dat, want we zijn van tevoren ook heel vaak heel lang bezig, en na afloop zijn we ook heel lang bezig. En dan worden we altijd, bij de afwas zijn we een beetje gefrustreerd. Dan denken we altijd, oh, waarom doen we dit toch? En dan is het afgelopen, dan zijn we weer vrolijk. Maar die afwas is altijd zo'n op puntje. En we dachten, als we nou mensen allemaal een uur laten bijdragen, dan kunnen we het zo inplannen. Moet jij een uur bedienen, jij moet een uur uien uh, snijden, jij moet een uur afwassen, jij moet een uur eerder komen. Dan doen we het zo helemaal indelen dat we zelf niks meer hoeven te doen. Dus dan gaan <lacht> daar zelfs zitten en dan kunnen wij zelf uit eten gaan. En dan gaan we eigenlijk altijd gratis uit eten. Ja. Dus eigenlijk is dat dan het idee? Ja, dat is, dat is het. Dat het jullie zelf voordeel oplevert. Ja, nou <laughs> ja. Persoonlijk gewinnen inderdaad, daar ja. gaan we voor. Maar ja, ja, jullie hebben dan ook vet veel plezier, want iedereen wil bij ons komen werken in het raamrestaurant. Opeens kan iedereen komen werken. Ja. En, en het is een hele avond lang? Ja, het Toch? duurt wel lang. Tot want nou. als je 14, 15 gerechtjes krijgt... Precies. Dus hoe lang duurt dan een gemiddelde editie? Tot, tot om half elf ongeveer, als we om zes uur beginnen. Ja, ja. En als zo'n om vier uur beginnen trouwens ook. Ah, ik ben benieuwd, uh, want het is nu ook een beetje tijd voor de luisteraar... Uh, wat de ervaringen van een luisteraar zijn van, uh, met uit eten gaan. Uh, vindt hij dat wat of helemaal niet? Uh, uh, misschien gaat u helemaal nooit uit eten omdat u het verschrikkelijk vindt... of misschien omdat u er geen geld voor hebt, dat kan natuurlijk ook. Of omdat u alleen bent en niet in uw eentje uit eten durft te gaan... En, Misschien vindt u dit relrestaurant wel een aardig idee en zou u daar wel eens naartoe willen. Laat het weten, Nacht@eo.nl, twitter met hashtag dit is de nacht of bel 0800-1121. Well, uh, like, I don't understand how you can't, because, like, I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Todo está bien chevade. ¿Listen? Bien chevade. Bien chevade. Is that right, mama? Yeah, uh, because I got my shaking. Everybody's got a thing that's some don't know.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 Dit is de nacht met Maarten Dollingha world full of sorrows, no promise of tomorrow. It's hard to keep on moving some days, but that's how it goes. We all have times we can't see the silver lining. liners.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 all the hating We can be the chance If you wonder and don't, don't you worry about a thing... en and, and Inside Out. Lotte en Eva van het railrestaurant, de initiatiefnemers... Uh, gaan jullie zelf wel eens uit eten? Ja. Ik ga best wel vaak uit eten. Wat is jouw leukste uit eten gaan ervaring? Mijn allerleukste? Um, moet ik dan één specifiek noemen? Wat je wil. Ik ga eerst even Eva dit laten beantwoorden. Mag dat? Ja. Ik ga niet zo heel vaak uit eten. Ik ga meer... Mm, als een soort van... Als je gewoon een avondje uitgaat... En dan tussendoor even wat eten. Zodat je... Maar meer met een biertje erbij. In ja. een eetcafé. Ja. Ik heb daar ook niet echt leuke ervaringen mee. En hebben jullie ook een nare... Echt een nare uit eten gaan ervaring? Nee... Gaan je wel eens naar de Chinees? Ja, je ja, best wel vaak naar de Chinees. Ja, de Aziat misschien. Ja, ja. Of de Indië. Ik vind de Chinees wel lekker. Ik ga heel vaak met mijn ouders uit eten. Oh ja. ja. Zij betalen dan? Nou, ik betaal ook wel eens. Ja, voor dat vind voor ik iedereen. heel leuk. Als voor, iedereen. Ik kan... ja, voor iedereen. Wat, zei je? Ja, dat ja, zei vind, ik. Ik vind ik heel leuk. Maar niet zo vaak, maar wel soms. Heel soms. Ja, heel <laughs> soms. <laughs> dat is niet zoveel. veel en zussen bij zijn. <laughs> ja. En, en wat, ik, is, wat is voor jou ik, dan uh, daar zo leuk aan? Om, om dan met die mensen uit te eten te gaan. Met, met je familie dan bijvoorbeeld. Ik vind het um, gezellig. Omdat je heel veel aandacht voor elkaar hebt. Maar ik moet wel zeggen. Ik vind het even gezellig om met mijn familie thuis te koken. En het thuis op te eten. Ik vind überhaupt eten een, een leuke bezigheid om met elkaar te doen. Maar ik vind het wel vaak als je bijvoorbeeld... Je bent al van huis en als je dan ook nog gaat eten ergens, en dan ben je daarna nog steeds van huis, dan heb je zo'n hele lange, lange periode dat je activiteiten onderneemt en dat je in de stad bent onder de mensen. Dat vind ik heel leuk. En ik vind het heel leuk, ik wil eigenlijk alleen maar in restaurants uit eten gaan waar je eten krijgt wat je zelf niet kan maken thuis. Nee. Dus ik hou helemaal niet van, van die saaie... Nou, ik kan het niet zelf thuis maken, maar van die saaie vlissen- en vleesrestaurants... waar dan zo'n stukje vis en dan zo'n is eronder... en dan zo'n heel mooi opgemaakt bordje met een beetje zeekraal eroverheen. Ik weet dat het heel lekker is, maar dan heb ik liever dat, een, een bord couscous of zo. Of dat kan ik thuis ook wel maken. Of een curry die ik thuis niet kan maken, zoiets. En hebben jullie wel eens een heel romantisch etentje gehad? Ik ga één keer... Per jaar met mijn vriendje aan de oude gracht <lacht> bij een Indier eten. Mijn is, is, is dat op de televisie. dat is wel een beetje romantisch. En dat een beetje romantisch. gehad? Nee, nee, vinden we een hele lekkere. Ze ook restaurant, een hele lekkere tofu hebben. Maar uh, dat is een beetje romantisch, omdat er altijd één zo'n dag van, nou dan doen we het één keer per jaar en dan is dat de dag, zeg maar. Ja. Maar ik vind ook met uit eten gaan... Ik kan wel heel veel voorpret hebben over, voor uit eten gaan. Ik kan wel echt denken, ook oh, ga vanavond uit eten... en dan kan ik daar de hele dag op verheugen. alleen. Het kan ook als heel erg tegenvallen. Nee, nee dat niet. Maar ik ga, het ik, eten? Daar... Of de sfeer? Nee, ja. Of heb jij nee, die wel. ervaring niet? Nee, maar daarom vind ik het ook niet zo leuk... om zeg maar, spontaan uit eten te gaan, omdat je dan die voorpret mist. Hm. Eigenlijk. We hadden het net over de Chinees... En uh, Nadeep Amhali die zegt daar het volgende over: Er is nog maar één bevolkingsgroep in heel Nederland die nog steeds weet hoe het hoort, hè? Lekker eten en service. De Chinees, precies. En wat is de beste Chinees hier in Amsterdam? Wie? Namkei. Namkei, precies. Namkei. Ken je eens een Namkei? Tel een Chinees. Dan loop je daar naar binnen, en houdt u de deur voor je open, en zegt hij: Goeie hoi navel. Hoi navel. Goedenavond. Heeft u plek voor twee personen? Ja hoor, allemaal tafel vlij. Ik kan pakken hoor, allemaal vlij, allemaal vlees. Kijk, daar klopt er iets niet hè, als al je tafels vrij zijn. Maar goed, dan ga je iets vragen, iets uit het menu wat je nog niet uh, weet, niet kent. Meneer Namke. Mag ik vragen wat dit is? Nummer 148. Ah, uh, da, honden vita. Ja dit hè, 148. Ja meneer, honden vita. Even een mondkapje af, dat kan je niet zo goed verstaan. Is een grap, is een grap. Honden uit de Vita, eenmaal bestellen. Nee, nee, nee, ik wou niet bestellen. Ik wou weten wat er. Het is Hollands, hè? Wat zit er allemaal bij? Oh, daar zit er bij. Vandaag is het met uh, kippenvlees. Bitte pietig, maar hoeft niet pietig Ook een Vlaag ook een beetje minder pietig maken als ze niet Zo pittig. Ja, we zitten bij zoetzuursaus. Als ze doen een zoetzuursaus, is die pit een beetje weg. Of Vlaag voor niet zoetzuursaus. Ook niet pietig. En zit zitten bij rijst en nasi. Ook zit bij, is het motto van de bedrijf. Ai hoort erbij. Zit er ai bij? Ja. En Hollands groente. Hoef je niet jouw papa stellen, hè? Zit Er zit een Hollands groente bij. Wat voor groente? Om, um, die, ding, um, Ja, stom, we vergeten nou. Uh, weet je dit, weet je lang zo lang, lang is die ding bovenaan zo? Weet je niet? Als je zo te trekken van. Wacht, ik vraag een stom, we vergeten hoor. Weet alle groeten hoor, maar vandaag is uh, een speciaal menu. Weet je niet wat zo. Ik vraag stom Oh, tja, we komen jouw honden uit de vita. Uh, oh. Hey! jagoe mij en die jongen wat is moet je dat Honda atefita. Honda atefita. Jago die is Honda atefita. Honda Chabu, denk ik. Zeg het nogmaals. Aydos, Dat heb vita. Ah, Wat? Wotto. wotto. Dan neem iets anders, denk ik. Ja, Najib Amhali uit hun show Free Fight. Lotte, jij vertelde net nog... we hadden het eerder al over ervaringen in het restaurant. Je zei, moet ik dat nou vertellen op de radio of niet? Gemeen, hè? Ja. <laughs> wat wil je nou zeggen? Ik vertelde net een verhaal hier. Dat toen um, ik was 16 en toen was ik met een vriendinnetje in Praag. En toen um, zijn we wat gaan eten. En toen hadden we een restaurantje gevonden. Het was eigenlijk stiekem zo'n heel smerig toeristenrestaurantje. En toen... Um, hadden we zo'n zo menu dat je drie gangen kreeg. En toen hadden we het gegeten en het was zo ongelooflijk smerig. En toen kregen we de rekening en we waren zestien... en we waren toen nog niet zo rijk. En toen um, stond er ook op dat we behalve voor het eten... ook voor het bestek moesten betalen. <lacht> En we moesten ook voor hun de fooi betalen. Ja, toen wisten we nog niet zo goed dat dat dan misschien nog niet in de prijs zat in, ja. in Praag. En toen hebben we het geld voor het eten hebben we neergelegd. Dus gewoon wat we moesten betalen. Maar toen hebben we voor het bestek hebben we geen geld neergelegd. En voor... De, de fooi ook niet. En toen werden we een beetje bang. En toen zijn we heel hard weggerend. Omdat we dat niet wilden betalen. En toen kwam die, die was een hele dikke praagse man. Die kwam nog zo nu-nu-nu achter ons aan. En toen zijn we heel praag doorgerend. Omdat we bang waren dat ze, Echt? Dat, ze ons, dat ze ons wilden pakken. Omdat we die fooi niet hadden betaald. Zou je dat nou nog doen, zoiets? Nee, dat zou ik niet meer doen. Nee, dan zou ik denken, nu ik leg het gewoon neer. Maar toen... Toen op dat moment was dat bedrag zo ongelooflijk groot voor ons. En we vonden het zo ongelooflijk onredelijk dat we voor het bestek moesten betalen. Dat we alleen nog maar dachten rennen. En ja. nou, het is moedig van je dat je het hebt durven delen, toch? Ja. zo nou, ja, nee, Het mag niet, het mag niet. Nee, het mag... Maar je hebt wel het geld voor het eten neergelegd. Ja, dat we hebben wel, wel betaald voor het eten, niet voor het wel bestek. een beetje gestolen. Dat vind ik niet leuk dat je dat zegt. Ja. <laughs> <laughs> het REL-restaurant, bestaat nog over een jaar? Ja. En we hoe ziet het ook, er dan uit? Nou, we zijn wel echt op zoek. Of we zijn niet op zoek, maar we zouden het heel leuk vinden om het echt op grote mooie locaties te doen. Van restaurants die misschien op bepaalde dagen niet open zijn. Of uh, lijkt ons ook omdat we nu dus een best wel groot deel van onze eigen huisraad hebben om het in een. Um, lege zaal van de Stadschaarburg of hmm. zo te doen. Of om, om, om in een, een plek waar, het eigenlijk, waar je normaal gesproken niet bent als er niks is, maar dat wij daar iets gaan doen. Ja. En onze kok uh, Bernice, Bernice Capon, die we nog niet hadden vernoemd, die, uh, die zou dat ook, ja, we zouden dat echt maar als team heel erg leuk vinden. Zowel voor de ervaring als voor uh, de koks. Uh, dus het gaat verder. En wanneer is de eerstkomende editie? 4 april. Donderdag. Donderdag. Over drie dagen. En dat is volgeboekt dus? Ja. Als mensen op de hoogte willen blijven, als mensen er ook een keer naartoe willen, wat moeten ze dan doen? Facebook. En we hebben, we hebben Facebook, ja. facebook.nl slash relrestaurant. Dan moet je ons even liken. En we hebben ook een website. En die is ook altijd up-to-date. dat is www.relrestaurant.nl En... Onze nieuwste website. Ook heel erg leuk. <laughs> voor als je voor alles van ons op de hoogte wil blijven: www.bullensboonstra.bullensboonstra.bullensboonstra.com. Okay, okay. Oké. Okay. Reclame. <laughs> Lotte Boonstra en Eva Bullens, <laughs> initiatiefnemers van het Railrestaurant. Het is dus een groot succes. Heel erg fijn dat jullie er waren en oh, bedankt voor al het lekkers. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Heel bedankt. Zometeen. Uh, <laughs> Iets na vijf, focus op de wereld en dan vliegen we naar Oekraïne en Indonesië. We sluiten af met Safe Room van John Legend. Say that you stay. Bye-bye.